Vrouw Holle. Er leefde eens een weduwe in een dorp. Ze had twee dochters. De oudste dochter heette Stella. Stella was erg vriendelijk en werkte hard. De jongste dochter heette Bella en was onbeschoft en lui. Maar de moeder hield meer van haar jongste dochter omdat dat haar eigen dochter was. De oudere was haar stiefdochter. Dus liet ze Stella de hele dag schroegen als een bediende in het huis. Stella! Doe al dit werk. Je moet nog steeds gaan om garen te spinnen. Bella, kom hier mijn jongste. Je zal wel hongerig zijn. Ik heb iets. Stella maakte snel al het werk thuis af en ging weg om garen te spinnen. Elke dag stuurde haar stiefmoeder haar naar het naburige dorp om garen te spinnen... en Stella deed dit totdat haar vingers bloeden. Een papegaai leefde in de buurt van de put. Stella sprak altijd met hem terwijl ze garen spon. Op een dag was ze aan het spinnen en begonnen haar vingers te bloeden. Het bloed bevlekte het spinwiel. Ze hield het spinwiel op de put om het schoon te maken en begon water te halen toen het spinwiel het water inviel. Nee, het wiel is in het water gevallen. Wat moet ik doen? Als moeder erachter komt, zal ze razend zijn. Stella probeerde zonder succes het wiel uit de put te halen. Ze rende naar huis en zei tegen haar stiefmoeder... Moeder, het spinwiel is in de put gevallen. Waarom viel jij niet in de put in plaats van het spinwiel? Waar moet ik nu een ander vandaan halen? Ga en haal het uit de put. Jij komt niet thuis zonder het wiel. Begrepen? Huilend ging Stella terug naar de put... Ze had al geprobeerd om het wiel uit de put te halen. Dus omdat ze niet wist wat ze moest doen, sprong ze zelf in de put. Toen ze haar ogen opende, zag ze opeens een grasveld. De zon schien helder en er waren overal prachtige bloemen. Waar ben ik? Wat is dit voor een prachtige plek? Hmm, wat een heerlijke geur! Stella liep door en even verderop zag ze een bakkerij. Er lagen broden in de oven. De broden waren aan het schreeuwen. Het was alsof dit een soort magisch land was. Haal onze rijt, haal onze rijt, anders zullen we verbranden. We bakken al veel te lang. Iemand haal onze ruit. Stella hoorde de broden en haalde ze uit de oven... Oh, dank je. Stella ging verder en zag een appelboom. Ook deze boom kon praten. Al mijn appels zijn rijp. Alsjeblieft kan iemand ze plukken en ze opeten, want anders zullen ze verrotten. Stella hoorde de boom praten en kon niet tegen de pijn van de boom. Op het moment dat ze de boom ging schudden, begonnen de appels op de grond te vallen alsof het regen was. Stella bleef de boom schudden totdat de laatste appel was gevallen. Toen verzamelde ze alle appels op een hoop en ging weg. Toen ze bleef doorlopen, kwam ze uiteindelijk bij een hut waar ze de oude vrouw zag. De vrouw had zulke verschrikkelijke tanden dat Stella bang werd. En toen ze daarvan weg wilde gaan riep de oude vrouw haar. Wees niet bang voor mij, mijn kind. Als je goed op mijn huis kan passen, mag je hier zeker blijven. Ik zal aan je alles geven. In ruil moet je simpelweg ervoor zorgen dat elke dag... wanneer je mijn bed opmaakt, het bedekt is met veren. Net zoals de grond die bedekt is met sneeuw, nadat het gesneeuwd heeft... En ja, iedereen noemt me vrouw Holle. Vrouw Holle sprak zo liefdevol... dat Stella graag bij haar wilde blijven. Stella zorgde erg goed voor het huis... en maakte elke dag het bed op... precies zoals vrouw Holle dat aan haar gevraagd had. Vrouw Holle hield ook erg van Stella... en gaf haar heerlijk eten om te eten. Stella bleef er een tijdje... En toen begon ze haar huis te missen. Vrouw Holle is zo aardig voor me. Ze zorgt zo ontzettend goed voor me. Maar ik begin mijn thuis te missen. Stella was erg gelukkig bij vrouw Holle... maar ze dacht dat het nu tijd was om naar huis te gaan. Op een dag zegt ze tegen vrouw Holle... Vrouw Holle, ik wens om terug naar huis te gaan. Ik kan hier echt niet langer blijven. Ik ben erg blij dat je terug naar huis wilt keren. Je hebt hier erg goed gewerkt. Ik ben erg blij met jou. Ik zal je zelfs bij je huis afzetten. Echt waar? Dank je, vrouw Holle. Moeder Holle nam Stellas hand... en leidde haar naar een enorme deur gemaakt van goud. De deur ging open. Op het moment dat Stella over de drempel van de deur ging begon het met goud over haar te regenen... en voordat ze door doorhad, was ze van top tot teen bedekt met goud. Ah, dit is je beloning voor het zo liefdevol helpen met me. En hier je spinwiel die je in de put hebt laten vallen. Stella bleef zich maar afvragen of dit nu echt was of simpelweg een droom. Ze had nog nooit veel liefde gekregen van iemand in haar leven... Ze huilde tranen van geluk. En toen de deur dichtging... zag Stella dat ze naast de put stond... buiten het huis van haar stiefmoeder. Op het moment dat hij haar zag... kwam de papegaai en ging op Stella's schouder zitten en zei... Hier is ze! Je dochter is op als goud! Ze is terug! Qua! De papegaai bleef dit telkens maar herhalen. Toen Stella het huis binnenging waren haar stiefmoeder en Bella geschokt om haar bedekt te zien van top tot teen met goud. Ze vroegen haar vriendelijk om binnen te komen. Stella, mijn liefste, waar was je heen? Ik was zo bezorgd over je. En waar heb je dit allemaal vandaan? Stella vertelde ze alles. Toen ze haar verhaal hoorden, vulde het hart van stiefmoeder zich met hebzucht. Wow, zoveel goud. Als ik Bella daar eens heen stuurde... dan zou ik zeker heel, heel rijk worden. En net zoals bij Stella... stuurde de stiefmoeder Bella om garen te gaan spinnen. Bella prikte met een doorn in haar eigen vinger... zodat het zou gaan bloeden. Ze deed wat bloed op het wiel... en gooide het in de put. En sprong toen zelf erachteraan. En net... Zoals bij Stella zag ze een grasveld. Ze stond op en liep verder. Ze bereikte de bakkerij. De broden in de oven schreeuwden... Haal ons eruit, haal ons eruit, anders zullen we verbranden. We bakken al veel te lang. Laat iemand ons eruit halen. Ben je helemaal gek? Waarom zou ik mijn handen van jullie vies maken? Bella zei dit en ging weer verder. Toen kwam ze bij de appelboom. Al mijn appels zijn rijp. Laat iemand ze plukken en ze opeten, want anders zullen ze allemaal rotten. Ben jij helemaal gek? Waarom zou ik ze plukken? Wat nu als een appel op mijn hoofd valt? Ze sprak onbeschoft tegen de boom en ging gewoon weer verder. Uiteindelijk kwam ze bij het huis van vrouw Holle. Ze had van Stella gehoord over haar verschrikkelijke tanden... En dus, zonder bang te zijn, vroeg ze zelf aan mevrouw Holle om voor haar te mogen werken. Mevrouw Holle, ik heb gehoord dat je iemand zoekt voor werk. Geef me dat baantje. Mevrouw Holle legde al het werk aan haar uit en hoe ze elke dag de veren op haar bed gelegd wilde hebben. Op de eerste dag gehoorzaamde Bella vrouw Holle, maar vanaf de dag daarna begon Bella al lui te zijn op de derde dag deed ze niets. Uiteindelijk begon ze de hele dag te slapen. En ze legde zelfs de veren niet meer op het bed van vrouw Holle terwijl ze dat beloofd had. Toen ze geen veren op haar bed zag, was vrouw Holle woedend. Ze ging naar Bella en zei tegen haar... Ik denk dat je maar naar huis moet gaan. Bella was opgelucht dit te horen. Ze dacht dat ze nu goud zou krijgen. Vrouw Holle bracht haar naar de gouden deur. Toen Bella de drempel van de deur overging, begon het, in plaats van goud, rotzooi op haar te regenen. Dit is je terechte beloning voor het soort werk wat jij hebt gedaan. De deur ging dicht en ze keerde naar huis. De papegaai zag haar op de put zitten en begon te schreeuwen. Hier is ze. Je dochter zo lelijk als troep is terug. Kwaa! Dat is waarom er wordt gezegd dat zelfs met nadoen je moet nadenken. Net zoals Stella lukt het Bella om de hut van vrouw Holle te bereiken. Maar vanwege haar luiheid en omdat ze het werk uitstelde, bracht ze troep mee naar huis in plaats van goud. Dus. Van dit verhaal leren we dat we eerlijk en oprecht moeten zijn met alles wat we doen.